Onder meer op Defensie is veel bezuinigd. De Amerikaanse overheid profiteerde verder van een verbetering van de economie. Er kwam er meer belastinggeld binnen. President Obama kondigde in zijn verkiezingscampagne in 2008 nog aan dat hij het tekort ging halveren. Dat is dus niet gelukt. Vanuit Frans Guyana zijn twee satellieten voor het Europese navigatienetwerk Galileo gelanceerd. Rond kwart over acht Nederlandse tijd ging een Soyuz-raket met de satellieten de lucht in...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 Steven en jawel, Hij is er helemaal klaar voor. Je kunt ook live meekijken via de webcam hier zo in de studio. www.stevenstadtwort.nl Apologies go a long way I know I won't I love the way I feel Street your place with fields Wide awake in here You shine I Ran away from goals Left you in the cold Nothing's in our way Tonight You know that you'll never be replaced And everyone here Made the same mistakes as me And either way I time We Awake and hear you shout. Ran away from goals, left you in the cold. The night and night Yeah. One more time, yeah. baby. be set van de one and only, DJ Dion Sydney. Goedenavond Dennis. Goedenavond. Kort, krachtig, knallend. Hij was lekker. Gewoon, oh, boom. Hey, volgende week Amsterdam Dance Event. We gaan natuurlijk alle parties af. Ik, uh, ik weet niet of we er vrijdag zijn. Ik draai, zijn, op, ik draai maar... op een van de parties. <laughs> toen maar, toe maar. Waar kunnen we jou vinden? Aan de overkant van de skate. Oké, bij Club Smoky. Club nou, dat beloofd wat. Dit was het voor vanavond. Ik zeg...